Het is de nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, het is dinsdag 29 mei. Om half zes straks, focus op de wereld. We gaan bellen met Mexico en met Thailand. Zeven jaar nadat het volgende nummer uitkwam, werd het nogmaals een hit. Omdat het het openingsnummer werd van de serie The Golden Girls. Andrew Gold, thank you for being a friend. Thank you for being a friend.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 So I'll do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 Oh again Oh again on again One day I know I feel so EN uit 2012 Home Again van Michael Kiwanuka. Een jonge Britse soulartiest, die wordt vergeleken met Otis Redding en Bill Withers. In 2011 toonde hij nog in het voorprogramma van Adele. En dit jaar is hij vereerd met een plaats in de prestigieuze BBC-lijst Sound of 2012. Hier is Olita Adams, het Catheer. Bij Dit is de Nacht op Radio 1. My traveling companion is nine years old, he is the child of my first marriage. but I've on to the we both will be received in grace. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed The way she brushed her hair From her far head. And she said Losing love Is like a window in your heart Everybody sees You're blown apart Everybody sees The wind blow I'm going to Graceland Memphis, Tennessee I'm going to Graceland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 De nacht. All Simon in Craisland en, lekker zeg, Cadu Noor. Pablo's Blues, 2012. De Tarantino-mix. In 2001 kwam het nummer al uit. Het is nu opnieuw uitgebracht voor de soundtrack-pitch... voor de nieuwe film van Quentin Tarantino, Django Unchained... die in december 2012 in de bios bioscoop te zien moet zijn. Wat Wel interessant zijn het nummer. In het nummer worden elementen gebruikt uit Robert Johnson's Come On In My Kitchen... Zometeen focus op de wereld met in ieder geval Jacob van der Schaaf uit Mexico. Hij vertelt onder meer over de drugsoorlog die daar nog steeds bezig is. Mm. Gilbert Sullivan is dit Nothing Right. If I give up the sea, I've been to some lady, oh man, I might be a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 physically, recklessly hopelessly blind nothing I couldn't say nothing why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 Oh, grizzly black, nothing I couldn't say, nothing white. Nash en give myself to you. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere dinsdagmorgen spreken we in: dit is de nacht met Nederlanders in het buitenland. En deze keer gaan we naar Mexico en ja, naar Nederland, naar mensen die in Mali wonen, maar nu even in Nederland zijn. We we hadden uh, eigenlijk uh, iemand in Thailand aan de lijn willen hebben, maar uh, ja, er is een probleem met de verbinding. Zo gaat dat dan met mensen die in het buitenland zijn. Maar in ieder geval hebben we aan de telefoon Jaco van der Schaaf in uh, Mexico. Goedenavond voor jou. Goedenavond. Jij woont in de Mexicaanse stad Mexicali. Hoe, hoe is het weer daar? Hebben jullie last van de orkaan die uh, over het land raast? De nou, orkaan die is uh, niet bij ons. Ik woon vrij noordelijk, of in de noorden, in het noordoosten. Dus uh, het is meer dan eigenlijk uh, het zuid uh, oosten maar dat en, en hoor je er wel over? Leeft het? Zijn er, uh, uh, is er veel schade? Er zit wel uh, vrij veel schade, maar de schade volgt mij zegt oh. in. Oké, okay, oké. Okay. Je bent getrouwd met de Mexicaanse Maribel. Jullie zijn een uh, ja. zendings- echtpaar. Afgelopen week hm. is jullie iets naars overkomen. Hoe? Ik vertrouw het niet zeker. Oké, okay, ik zei afgelopen week, uh, is jullie iets naars overkomen? Kun je daar iets over vertellen? Je, je valt een beetje weg. Oké, okay, de verbinding is, is vrij slecht. Um, dan gaan we, uh, hoor je mij nu? Uh, ik vroeg, um, er is jullie afgelopen week iets naars overkomen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus, uh, dus, uh, de elektriciteitenkabel zijn de, de hele keer weer gestolen. Elektrica elektriciteitskabels Sorry. voor de derde keer gestolen? Van kerkgebouw zijn gestolen dus. Oké. Okay. En dat is dus al voor de derde keer? Voor de derde keer, want hier is het. Uh, het is uh, heel. Uh, hier in Mexica is er maar heel veel kleine, kleine criminaliteit. Dat houdt hier dus dat er uh, accu's van auto's worden gestolen. Er worden eh, kabels van je tijd, kabels worden gestolen. Daar kunnen mensen geld voor krijgen. Dus dat om eh, heel veel drugsverslaafd te zijn. En ook heel veel mensen zonder werk. Dus we moeten toch wat doen om eh, de hoofden open hoofd, hoofd, hoofd te houden. Ja, dus het zijn geliefde spullen dan. Er was ook een incident met, met de auto van je zwager, begreep ik. Pardon? Ik zei, er, er was ook een incident met de auto van je zwager. Er is ook iets van gestolen. Om het het niet goed te geven. Voor je dan een beetje weg? Oké, okay. we gaan eventjes over naar uh, Erwien van Bergijk. Goedemorgen, zeg ik tegen jou. Goedemorgen. Ja, dat is een betere verbinding. Het um, ja. heeft ermee te maken dat jij uh, samen met je man op dit moment uh, in Nederland bent. Maar jullie wonen sinds 2004 uh, in Mali. En jullie zijn nu Go. dus eventjes, uh, eventjes terug. Waarom ja. is dat? Uh... Wij zijn zelf, uh, we reizen heel erg veel en we vullen ook hulpcontainers met goederen. En uh, deze trip was al gepland. Dus om deze reden zijn we in Nederland. Oké, okay, en jullie hebben, uh, zijn werkzaam voor een organisatie um, die heet Kama in, uh, in Mali. Wat Stop. voor organisatie is dat? Wat doen jullie? Uh, wij zijn zelf technisch uh, ondersteunend. Uh, en we bieden allerlei ondersteuning op het gebied van zonne-energie... en video- en internet aan kerken en andere christelijke organisaties. Mm -hmm. En is dit een goed moment om, om in Nederland te zijn... gezien de situatie in Mali? Ja, absoluut. Ja, zeker. Er is, er is laatste nieuws. Um, ja, er kwam gisteren in het nieuws... Uh, de rebellenbewegingen in, in het noorden van het land... die hebben een uh, islamitische staat uitgeroepen. Overigens niet erkend... Door uh, de interim regering. Hoe, ja. uh, hoe um, uh, wordt erop gereageerd? Weet je dat? Houd je contact met het land? Ja, nou, in principe is Mali, wat dat betreft, uh, en zijn alle Malinese erg uh, op, op vrede ingesteld. En willen ze dat ook in deze zin niet, omdat het land ook het onbekend staat dat ze allerlei verschillende uh, religies zeg maar, bij elkaar uh, hebben. En daar mm -hmm. zijn ze in principe ook heel erg trots op. Dus het gos wil dit niet. Het gos wil het niet. Nee. Nee. En, en um, hoe zit het nu op dit moment al met de, de veiligheidssituatie in Mali? Um, ja, weet je, dat vind ik eigenlijk een hele uh, ingewikkelde ook toen wij er waren al. Uh, in principe in Kutjala zaten wij, en dat is uh, zo'n vijf uur, zeg maar, van uh, Bamako. Uh, en we hebben nooit echt uh, iets heel dreigends meegemaakt. En dan zit je toch nog zo'n vijf uur zeg maar van de, van de haard waar alles plaatsvindt. Ja. Um, in Bamako zijn er wel, uh, ja, is het wel allemaal wat, uh, wat heter, zeg maar. Ja. En vinden er ook demonstraties plaats. En uh, ja, is er in het begin natuurlijk ook geschoten toen er uh, een staatsgreep plaatsvond. Ja. En wat, wat merkten jullie er zelf van uh, toen jullie uh, in Mali waren? Nou, je merkte heel erg dat uh, uh, mensen. Uh, ...gespannen zijn en dat uh, men niet kan geloven wat er gebeurt. Uh, en toen de uh, embargo's zeg maar, plaatsvonden, ja, was er ook een tekort aan geld in de banken... ...en was er ook uh, uh, benzinetekorten en dat soort dingen. Mm -hmm. ja, en de grenzen gingen natuurlijk op een gegeven moment dicht. Dus dat soort dingen merk je wel. Dus hebben jullie uh, toen uh, zelf ook en... dingen ingeslagen? Mm, nee, wij, wij waren nog niet zo dat we... Uh, ja, ...althans, we wonen zelf op een compound... En daarna hadden ze wel extra diesel ingeslagen, Want op het laatst was de uh, elektriciteit. Die viel ook gewoon uh, weg. Ja. Dus jij ja, zat gewoon daar zonder uh, stroom. Ja. Gaan we weer even naar uh, Jacob van der Schaaf in uh, Mexico. In de stad Mexicali. De verbinding is weer iets beter. Begreep ik. Het ja. klinkt ja. gelijk al een stuk beter. Um, ja. je, je vertelde net... Um, um, uit het kerkgebouw zijn de elektriciteitskabels gestolen. En er gebeuren vaker van dat soort dingen. Het uh, um, ja, uh, is gewild materiaal, uh, omdat het verkocht kan worden. En daar kan wel weer uh, drugs van uh, gekocht worden. Ja. Ik begreep dat er ook een incident is geweest met, met een auto van, van een familielid. Mm, er is ook een, een, een, een zwager van mij. Het auto voor het huis was geparkeerd op zondag. En die, uh, op een gegeven moment ging er alarm af. En toen uh, stond er een jongen naast de auto zijn jongens auto's staan en ze dus zijn eigenlijk geen aandacht aan besteed en tien minuten later ze zijn ze weggegaan mm -hmm. en toen stonden we de auto was het raad niet geslagen mm -hmm. gelukkig niet gestolen maar ze hadden waarschijnlijk veel plannen om de accu te stelen en dat wordt heel veel weer ook weer heel veel gedaan ja het is heel veel van het leven hier zeg maar en uiteindelijk is die accu ook gestolen Nee, accu is niet gestolen. Gelukkig niet. is dit keer niet gestolen. Nee. Maar er zijn wel uh, voorheen andere accu's gestolen. Ja. Van ja. andere auto's. Hoe, hoe is het dan om, om um, in zo'n land te leven? Jullie hebben ook kinderen, hè? Ja. Um, is, dat, is dat dan uh, beangstigend? Nee. Nee. Bang zijn we niet. Angstig zijn we ook niet. En, uh, want uh, we hebben toch wel vertrouwen erin dat. Uh, dat ze ooit een keer op Ja. En is dat dan ergens op gebaseerd, dat vertrouwen? Vertrouwen op God, hè? Vertrouwen ja. op God, dat is uh, wat we eigenlijk echt uh, elke dag doen: om uh, te bidden. en Elke dag bidden. Ook uh, de kinderen die bidden. Groepelijk, mm -hmm. de kinderen zijn van christelijke school, dus dat is ook weer een voordeel. Dus daar wordt echt heel veel aan gedaan. Ja. Maar ja, doen jullie dingen om, om de veiligheid van jullie kinderen zoveel mogelijk te, te kunnen waarborgen? Nemen jullie maatregelen? Echte maatregelen. We, we gaan bijvoorbeeld niet, als het niet hoeft, gaan we niet s'avonds de, de, het huis uit. Ja. Dus of we blijven dus eigenlijk op de grotere wegen waar, je, waar heel veel verkeer is. Dus dat, uh, want wij wonen vrij dicht bij een, een grote drukke weg. Mm -hmm. Dus dat is ook weer het voordeel en dan, uh, Verder bezoeken proberen we toch wel op uh, de grote wegen te blijven. We gaan niet naar bepaalde wijken toe. Ja. Of in bepaalde wijken. En is dat dan uh, vervelend dat je daar rekening mee moet houden? Nee, dat is deel van het leven, denk ik. Ja, je, je, je klinkt heel uh, relativerend. Ja, het is, uh, het is gewoon vertrouwen hebben en... Uh, want we wonen ook niet in een stad waar je zegt uh, geweld normaal is. Als je bijvoorbeeld in Monterrey of in Zuid-Guard woont, daar is, uh, is het echt heel erg. Ja. Want dan uh, wordt er uh, regelmatig vuurgewicht op straat uitbreken en dat soort dingen allemaal. Dus dat weet je hier niet. Eh, het kan nog erger. Dan, dan valt het het in Mexicali, een stad met bijna een miljoen inwoners, nog mee, bedoel je? valt mee. Ja. Het is rustig. J jullie, hebben, ja. jullie hebben in de stad uh, uh, een kerk. Um, Jij ja. uh, uh, houdt je bezig met, met het uh, gemeenteleven. Um, e even voor het beeld, hoeveel, hoeveel Mexicanen uh, zijn christen? Een vrij klein aantal. Dus, uh, men zegt dat het is, maar het is, uh, het is een groot deel, 90% is katholiek. Oké. Okay. Dus is dat echt genoeg? en protestants. protestants is denk ik van 98%. Uh, en uh, ja. dus voor jullie dan uh, veel werk aan de winkel? heel veel werk. afgelopen zondag was er dan ook bijvoorbeeld een een bijzondere dienst, een Pinksterdienst. Pinksterdienst. ja, voor ons is het Pinksterdienst en op uh, methodisten zijn is het ook een stukje uh, om uh, voor de methodisme kerk ontstaan is door een uh, opdekking in het leven van John Wesley in, in uh, Engeland. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk een dubbele viering eigenlijk. En dat is, uh, het was fijn, het was goed. Ja, John Wesley is dus, uh, een van de pioniers zeg maar hè, van de Methodistenkerk. Ja. ja. En wat, wat voor dienst was het dan uh, afgelopen zondag? Uh, nee, we proberen altijd... Uh, de mensen echt vertrekken bij de dienst, dus getuigenissen uh, geven en uh, de mensen openen ook en dat is uh, fijn. Ze mm -hmm. zijn open en echt uh, een familie te zijn ook in, in, in allerlei gebieden. En gelukkig waren we ook weer nieuwe mensen, dus dan is het ook weer fijn. Ja. En de, de, de, de, de, ja, de, de criminelen, de, de, de kleine en grotere criminelen, komen die ook in de kerk? Er is dus bijvoorbeeld komt er uh, nu een uh, echt drugsverslaafde die okay. komt in de kerk, die voorheen, uh, hij zegt niet echt crimineel was, maar toch wel wat dingen moest doen om toch wat rust te krijgen. Ja. Dus en, uh, we, we geven wat vertrouwen, af en toe dan uh, bijvoorbeeld dan mag hij de collector doen en dat soort dingen allemaal. Dat vind ik fijn. Ja. dat we vertrouwen geven. En, en wat voor manier ja. proberen u dan die mensen uh, bij de kerk en het kerkleven te betrekken? We proberen in eerste plaats niet als dat hun uh, anders zijn dan anders. Dus dat is dus, echt uh, deel van de gemeente zijn en niet uh, voor een verleden aanstreken. We mm -hmm. zijn gewoon, iedereen heeft een verleden. Dus dan uh, mogen ze iedereen mag op opnieuw beginnen en iedereen heeft een kans. Dus geef ook iedereen de kans. Ja. Oftewel, en, een warm welkom. Een warm welkom. Ja. Ja, we praten zo meteen even verder. Um, Ewin van Berghijk, momenteel in Nederland, maar uh, normaal gesproken uh, woonachtig in uh, Mali. Um, als jullie weer teruggaan, wanneer is dat? In principe in augustus. Oké, okay, dus jullie blijven nog eventjes in Nederland. En, ja, en als nee. jullie dan teruggaan, um, wat is dan het eerste wat jullie gaan doen? Uh, komt er een uh, uh, bijzonder project aan? Uh, ja, er is een, uh, een groot ziekenhuis voor vrouwen en kinderen in Kutjana. En daar willen ze, om de, de, de kosten zeg maar, te drukken, willen ze inderdaad allerlei zonnepanelen op het dak uh, gaan leggen. Omdat het ziekenhuis toch gewoon met uh, zo'n anderhalfduizend dollar per maand aan elektriciteit uh, moet betalen. Mm -hmm. Dus er komt inderdaad een project aan. Ja. En vanuit welke vanuit welk, uh, welk gedachte doe je dit werk eigenlijk? Is dat... Is dat um... Natuurlijk om de ontwikkelingen te bevorderen, speelt, speelt de duurzaamheid dan ook een rol? Uh, ja, absoluut wel. Ja, ja, want we hebben zelf ook uh, iets van, ja, de zon is gratis en die is uh, elke dag aanwezig daar. Mm -hmm. Dus in die zin is het wel heel mooi dat je dat mee kan pikken. Ja. ja. En, en kun je iets concreets doen van, van, van iets wat jullie hebben bereikt de afgelopen tijd? Nou, wij werken op dit moment heel veel met uh, jongeren, met uh, jonge Malinese, uh, uit verschillende bedrijfstakken. En dat is eigenlijk ook wel waar, waar onze passie ligt. Dat we die mensen kunnen opleiden zodat wij niet meer nodig zijn. Dus op het moment zeg maar, dat er een uh, project is en dat is afgerond, we doen zoveel mogelijk met uh, Malinese ook aan onze zijde. Uh, als dat dan klaar is en, en de jongens die zijn opgeleid, dan trekken we eigenlijk gewoon weer verder. Uh, die, ja, dus dat heeft eigenlijk wel heel erg ons hart. En zelfs de afgelopen uh, keer, zeg maar in Mali, zijn we ook met puttenwerk begonnen. Uh -huh. Daar hebben we ook een aantal jongens uh, bij opgeleid. En omdat die vraag ook gewoon heel erg groot is, is het wel heel leuk om te zien dat ze en, uh, ja, zeg maar, heel veel bijleren. En uh, het ook heel erg leuk vinden, maar daarbij ook dat er een markt is. Dus dat het ook toekomst biedt. Uh -huh. Dus die proberen mensen zelf ook echt aan het werk te zetten. Ja, absoluut. Ja, de werkloosheid is zo groot onder jongeren. En daar komt er ook weer heel erg veel onvrede uit voort. En uh, ja, ook tijdens deze periode, zeg maar, komt het weer naar boven. Want er was, uh, voordat wij weggingen, was er bijvoorbeeld ook allerlei studentenmarsen. En uh, Heibel. En ja, de studentenverenigingen, die zijn toch wel heel erg machtig in Mali. Ja, waar uitzicht dat dan in? Nou, zoals, um, ze worden vaak toch zeg maar, ook gebruikt als politieke pion door allerlei uh, ja, mensen of, of, of leiders of wat dan ook. Mm -hmm. En dan worden ze opgeroepen om gewoon, uh, ja, in het klein of iets soort groter uh, uh, te maken. Zoals in Kujala hebben ze een aantal weken geleden ze een, een groot radiostation. Hebben ze gewoon helemaal tot aan de grond gelijk gemaakt. En uh, ja, in Bamako hoor je ook uh, allerlei verhalen erover. Maar ja, uh, aan de ene kant, die mensen zijn gewoon jong, zeg maar. Ze hebben niet altijd helemaal door hoe het systeem werkt. Of hoe het systeem werkt, hoe, wat er precies aan de hand is. En ja, het is vaak toch vanwege onvrede en vanwege het geen werk hebben... en vanwege geen toekomst hebben, dat ze dan uh, aan deze dingen meedoen. Hoeveel procent van de jongeren is werkloos in Mali? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat uh, zo'n 50 procent 20 jaar of jonger is. Mm -hmm. en, en spelen die jongeren dan ook een belangrijke rol nu in, in uh, ja, de oplossing van het conflict dat, dat gaande is? Nou, vaak worden ze er wel bij betrokken, ja, absoluut. De geschiedenis leert ook dat, uh, ja, dat zij machtig zijn als, als uh, ja, entiteit. En uh, men doet er wel verstandig aan om hen uh, ook in te betrekken. Ja, ja, absoluut. Dan gaan we weer eventjes naar uh, Mexico, naar Jaco van der Schaaf. De presidentsverkiezingen die uh, komen eraan, Die zijn in juli ja. bij jou. Is het uh, ja, moddergooien al begonnen? Wat zeg je? Is het moddergooien al begonnen? dat ja, is al heel tijd bezig. Dus dat is echt uh, hard, tegen hard. Het is omdat één uh, kandidaat die schijnt in de opiniepeilingen nogal uh, op voorsprong te staan. En alles wordt tegen hem uh, gebruikt. Mm -hmm. dus dat is, uh, is nu aan de gang. Wat gebeurt er dan precies? Nou, hij probeert echt, uh, hem in een negatief daglicht te zetten. De kandidaat dus, uh, die voorsprong staat in de opiniepeilingen. Dus uh, dat deze bloft niet nakomt en dat hij zegt, dat is niet waar en dat soort dingen allemaal. En heb je dan ook van die uh, Amerikaans-achtige uh, campagnespotjes? Ja. Hart dat tegen ook. hart. Hart tegen hart. Ja. Mogen jullie ook stemmen? Ja, dat... uh, mijn vrouw stemt, zie ik niet. Bewust niet? Of mag je niet? Nee, want ik uh, buitenlander ben. Ik, ben buiten... ik blijf buitenlander. Je blijft buitenlander. Dus ik uh, stem niet. Dus ik mag ook niks van met politiek bemoeien. Ja. Dat doe ik ook helemaal niet. Af en toe komen ze hier af en toe langs om stemmen te winnen. Dat zijn heel netjes van ben buitenlander, dus dat gaat weer door. Maar hoe bedoel je, ik, ik mag me er niet mee bemoeien? Nee, ik mag me daar niet mee bemoeien, want als buitenlander man, is het gewoon beter om uh, daar niks van te zeggen. Want anders? Nee, ja, want anders kan ik wel eens problemen krijgen. Kreeg klinkt nog een beetje vaag, Jacco? Of... Deze dus, uh, problemen, omdat dus, ik buitenlander ben, dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, mijn migratiepapieren afnemen en dat soort dingen allemaal. Dat gebeurt? Dat, dat schijnt te gebeuren hier. Ja, dus, dus een... Vooral omdat uh, in de migratiedienst eigenlijk in alle afdelingen, als er, als er verkiezingen zijn, na de verkiezingen dan in één keer zie je andere mensen. Op de volgende migratieafdeling waar ik dus elk jaar kom, na verkiezingen zijn er andere mensen, de andere mensen die er voorheen niet waren, dus die je niet kent. Dus mag ik niet om een verhaal te kunnen. Maar hoe bedoel je andere mensen, ik snap hem nog niet helemaal. Andere mensen, dus als je verkiezingen hebt, ja. na de verkiezingen heb je, worden al die mensen die voorheen er waren op de negatiefverdeling, die zijn weg. Oh ja? Uh, iedereen heeft zijn eigen mensen mee, die zijn eigen ja, bood, ja. Uh, dus dat is uh, normaal hier. Dus als je het tegen de politicus bent die zijn mensen heeft op het migratiekantoor, dan heb je een probleem. Ja, dat heb ik ook een probleem. Ja. Wat is het belangrijkste punt bij deze verkiezingen? Het belangrijkste punt is eigenlijk opnieuw de, de werkeloosheid en de krisgolven. De hoe zit het met de werkeloosheid op dit moment? De werkloosheid is voor Mexicaanse mensen te hoog. Dus ongeveer een uh, 8%, 9%. En uh -huh. veel jongeren ook aan de kant? Fikalië, heel veel jongeren. is dus, uh, heel veel jongeren, heel veel jongeren zonder opleiding. Uh -huh. Dat is een probleem hier, omdat heel veel jongeren afvallen eigenlijk al op, de, wat ze hier zeggen, secund, secundair school. Uh -huh. De middelbare school, dus de voorgezet onderwijs, vallen ze al heel veel af. En daarna is. Het, uh, is het eigenlijk, uh, dan moet je werk zoeken en dan, uh, dan komt ze op plekken terecht waar ze niet moeten zijn of uh, op hele lage lonen. Ja. Want de lonen zijn in Mexico gewoon voor mensen zonder opleiding heel laag. Uh, en welke kandidaat spreekt jouw vrouw het meest aan? En waarom? Uh, het gaat hier echt tussen uh, drie kandidaten. Dus dat is uh, de kandidaat van de PRI. de ex gouverneur van Mexico, de staat Mexico, Peña Nieto. En uh, de, de vrouw van de PAN. En uh, loopt zo wel door van de, de, uh, de PRD, de Socialistische Partij. Dus daar gaat het tussen. En op wie gaat jouw vrouw stemmen, of weet ze dat nog niet? Dat uh, houdt ze voor zichzelf. Oké, okay. want ook daar kun je problemen mee krijgen. Nee, dat houd je gewoon voor jezelf. Okay. En uh, ik denk wel waar ze op stemt. Want dat is, eh, onder ons zeggen we dat wel, maar dat is gewoon beter omdat we het tegen anderen te uh, vertellen. Ja. Dus de uh, verkeerde, de stem is, is uh, heilig of is eh Geen. Schijn. En, en, en, en de, je zei de drugsoorlog, de aanpak daarvan, dat is ook een heel ja. belangrijk punt bij de presidentsverkiezingen. Ja. ja. Um, afgelopen week nog um, tienduizenden Mexicanen die de straat op gingen om te demonstreren tegen... Um, ja. De machteloosheid, de, de, de onmacht van de regering om, om het aan te pakken. Ja. Er is nog meer nieuws begreep ik. Er zijn uh, militairen opgepakt. Militairen, hoge militairen opgepakt. Die waarschijnlijk iets te maken hebben gehad met de uh, drugsoorlog, met de drugswende. Die daar heersen. Die hebben geld gekregen om uh, drugsoorlog te naar voornamelijk Amerika. En, dat is een groot probleem, ja. Ja, en, en zo is eigenlijk elke week wat, hè? of elke dag eigenlijk. Elke dag. Uh, ja. Elke dag. Is iemand opgepakt ook nog die verantwoordelijk wordt gehouden voor het onthoofden van 49 mensen? Ja. Le leeft dit nieuws uh, nog wel bij jullie? Vraag ik me dan af. Uh, ik ik uh, merk aan mezelf dat, dat, dat je al bijna zoiets hebt van, ja, nu weet ik het wel. Het, uh, het gaat maar door. Hoe zit dat in Mexico? Uh, leeft het, het nog? Het, uh, Mensen, hier gaat het allemaal gaat het gewoon door. Het leven gaat door. Mm -hmm. En uh, de problemen die hij heeft hier, ze zijn in, in Monterrey, in Nueva León. Dus in, in, in uh, Chihuahua, voornamelijk in uh, Chihuahua, Chihuahua en Chihuahua Juarez. Daar is het gewoon heel erg, echt heel erg. Ik ben zelf al een keer in Chihuahua Juarez geweest. Dus echt een, het is echt heel spannend. Je voelt, je voelt je bedreigend op straat. En dat heb ik dus hier niet echt. Er wordt er veel over gesproken? Bijvoorbeeld bij de koffieautomaat of in restaurantjes, cafés? Ja, er wordt wel over gesproken, maar het is... Uh, nou, wat moet je eraan doen? Het is gewoon... Het is veel jaren zo. Ja. En, uh, en deze president die heeft het uh, nu aangepakt. En die is uh, erg bezig om de corruptie aan te pakken. En... en en nu voornamelijk ook omdat, uh, ja, er is een ex-gouverneur is erop gepakt. Want dit was van een soort geld van zwart in, uh, in Texas. Dus dat, is, uh, dat, dat houdt je gewoon bezig. En dan, uh, ja, aan de andere kant hebben de mensen niet echt geloof in, in de politiek. Nee. Dat is uh, wat je heel erg hoort eigenlijk. op wat voor partij ook. En gelooft het niet, meer ja. ja. En um, jijzelf? Ja, ik, wat ik hoor van de Mexicanen, dus dan. Uh, bijvoorbeeld, nu is het dus. Uh, ik in is dus. Uh, iets aan de overhand in de opiniepeiling. En men is niet erg bang dat het weer gaat worden zoals het was voorheen. Omdat er drie jaren aan de macht is geweest met zoveel veel corruptie. Mm -hmm. Dus men is niet meer bang dat het hetzelfde is. Vooral de studenten zijn nu ergens in opstand. Er zijn heel veel studentenopstanden in uh, Mexico-stad, is er één geweest. In, uh, nee, alle grote steden, Monterrey, Wallachara. Hier is er ook eentje geweest maar dat ja. is klein. Dus dat is echt uh, heel veel grote studenten erg, in, uh, erg bang. En dat zie, de, je, zie de, jij een uh, oplossing? Wat moet er gebeuren volgens jou? Het is... Uh, het probleem is gewoon... Uh, het is een probleem van jaren op eerst. Dus het is geen oplossing van uh, 1, 2, 3. Dus dat is echt... Uh, een van wat hier doen. En zoals uh, dat ik me ergens aan sprakeerde... om um, Kankoen en heel veel christenen afgelopen week... of afgelopen zondag de straat op te gaan... Mm -hmm. om uh, te zeggen... de enige oplossing dat Jezus heeft... Dus dat is dat de oplossing. Ja, en, en dan, zit je, dan zit jij goed met je kerk natuurlijk. Nee, nee, ja, dan zit ik goed met mijn kerk. <laughs> Oké, okay, We komen zo nog even bij je terug... om even te praten over uh, de ontzettende hitte... in uh, Mexico. Maar eerst nog even naar Erwin van uh, Bergrijk. Normaal gesproken... Uh, in Mali, maar nu heel eventjes in Nederland. Jullie gaan in augustus terug, uh, vertelde je me net. Um, ja. Heb je daar wel zin in eigenlijk? Als je kijkt naar de situatie nou, nu. Nou, in principe heb je daar uh, absoluut zin in. Uh, maar je, wel, je bent wel aan het kijken inderdaad van nou, wat, is wat er te gebeuren. En um, ja, het verandert eigenlijk per week uh, lijkt het. Mm -hmm. Dus we hebben wel gezegd een inderdaad. Dus het is nog niet zeker of jullie teruggaan? Ja, jawel, een ticket staat gewoon geboekt. Maar we moeten ook contact houden met het veld en uh, met onze leider daar. Ja. En, uh, die heeft op een gegeven moment ook bepaald dat we tijdelijk twee weken uh, weg moesten uit Mali. Ja. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden. Nee, maar, maar... Er zijn gewoon ook heel veel, uh, heel veel ontwikkelingswerkers zijn weggegaan in de afgelopen tijd. Maar kun je het je voorstellen dat je, dat je toch niet teruggaat en dat je in Nederland blijft? Of is dat helemaal geen optie? Ik kan me niet voorstellen. En wat is dan, en wat is dan hetgene wat, je, wat jullie er zo aantrekt aan aan het land en aan het werken daar? Um, ja, weet je, het, toen we daar naartoe gingen was het niet eens zozeer specifiek dit land. Wel nou, Afrika als, als continent. Um, en toen hebben we ook gezegd van, uh, ja, onze, onze vaardigheden hier, die, ja, die zijn gewoon in overvloed. En uh, dat maakt ook het mooie ervan. Dat je gewoon met je kennis en uh, je vaardigheden een land uh, tot opbouw kan zijn. Zij is in dit geval wellicht in het klein. Ja. Um, en dat is ook uh, tegelijkertijd hetgene wat heel erg trekt. En ja, in principe is Mali een heel gastvrij land. Dus je gaat terug en zie je een oplossing op korte termijn voor de situatie nu? Nog even nee. kort? Nee. nee. Het wordt niet makkelijk. Oké. Okay. En wie van Berghijk, dank je wel en uh, ja, sterkte als jullie teruggaan. Jaco van der Schaaf nog heel eventjes in Mexico. Het wordt uh, warm hè, deze zomer. Hoe gaan jullie de hitte trotseren? Zoals elk jaar. Elk jaar is het. In uh, huis hebben we gelukkig airco's. En verder is het. Uh, als je de straat op moet, is het uh, zonnebril. Een pet op en uh, water mee. Oké. Okay. En een hoge energierekening, hè? Ja, want dat uh, <laughs> Vier keer van vier tot vijf keer nieren, normaal. Oké. Okay. Jaco van der Schaaf vanuit uh, Mexico, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van Dit is de Nacht. Zometeen het NOS Radio 1-journaal. En ik ga naar buiten en ik uh, zet ook even mijn zonnebril op, denk ik. Tot volgende week.